en Ruby. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Ja, goedemiddag. Het is uh, twee uur van zondag in Kennemerland op 22 mei. Rudy en ik uh, zijn vandaag uh, tot uh, vijf uur te horen op de radio. Yes, en uh, we gaan door met het volgende nieuwsbericht. Robin Hazen speelt in de eerste ronde van Roland Garros tegen de Spanjaard Daniel Gimeno Traver. Hij is fit genoeg om te beginnen, maar door de laatste tijd met blessures. Robin Hazen wijst de gevoelige plek nog maar eens aan, de inkoop. De Duitse Tobias Kamke is de aandachtige luisteraar. Daarvoor staan de twee even met elkaar te trainen. Voor Hazen een soort van voorzichtige test. Zijn bevindingen na een uurtje sparren. Ik was eigenlijk van plan om met deze jongen waar ik mee trainde veel rallies te spelen en eigenlijk niet eens zo heel veel te bewegen. En uh, nou, na 20 minuten zei hij van ja kunnen we toch wat uh, spelsituaties in ieder geval doen. Ja dat, dat deden we en het ging verrassend goed. Het ging mis in Nice vorige week toen speelde Hazen tegen de Romein Hanescu en gaf hij op in de tweede set. Eerder dit jaar verzwikte hij de enkel in Australië tijdens de Australian Open. Maar de blessure is nu iets anders. Ik ben er doorheen gegaan. En uh, alleen niet de zijkant van mijn enkel, alleen een beetje de bovenkant daarvan. Dus er is een kapsel uh, geïrriteerd. Uh, gelukkig de, de, de spieren eromheen, die, die zijn uh, goed. vredelijk redelijk goed. En, uh, en uh, nu moet ik de zorgen, uh, ja, normaal gesproken zou je misschien rust nemen, maar ja, nu voor zo'n belangrijk toernooi moet je natuurlijk snel fit worden, of sneller fit worden dan normaal. Nou, dus uit voorzorg, uh, in ieder geval tape ik die enkel nu. Uh, uh, ik laat hem behandelen. Uh, ja, verder kan je niet veel doen. Misschien dat je het kan tegengaan met een brace of met uh, getapte spelen, wat veel spelers doen. Maar ja, dat is uh, voor hem niet zo lekker vanwege ook uh, dan een andere belasting naast zijn knie uh, toe. Dus ik denk niet dat hij uh, dat, hij dat uh, prettig vindt, alleen het is wel iets om over uh, na te denken. Het hoort misschien wel bij het leven van een tennisprof, spelen met pijntjes. Want we gaan nog even door met dat medisch dossier. Een paar weken terug sukkelde hazen met de rug. Althans, zo hadden we het begrepen. Ik heb toen on rug gezegd, uh, ik had geen last van mijn rug, het was mijn bil. Maar ik denk, voordat er, uh, voordat er weer allemaal rare dingen over de bil worden geschreven, ik denk... Het uh, is toch... naar je nachtleven gaan informeren? Ja, nou ja, dat soort dingen. Dus uh, ik denk... Uh... Uh, ik zeg maar onderrug en uiteindelijk komt het uit de onderrugheup, waardoor de bilspier zich zo eigenlijk aanspant uh, dat, ik er, ja, dat ik bijna niet kan bewegen. En, uh, en waarom dat komt, ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Het kan eigenlijk de manier waarop ik lig, dus het heeft helemaal niks met sport te maken, maar misschien hoe de manier waarop ik slaap. Ja, en als je zes, zeven manier verkrampt slaapt, ja, dan word je wakker en dan kan je er eigenlijk al niks meer aan doen. Vannacht heeft hij goed geslapen. Later vandaag staat er weer een training op het programma. Maar we gaan er vanuit dat Hazen gewoon gaat spelen op Roland Garros. In de eerste ronde treft hij dan de Spanjaard Jimeno Traver. Hazen doseert inclusief strategie. Een lastige speler. Hij, uh, hij sfeert beter dan wat veel mensen denken. Ook veel, of veel spelers denken. Uh, hij heeft een hele, hele sterke voorhand. Hij vindt Kreffel natuurlijk leuk. Hij beweegt goed. Uh, hij heeft een iets mindere backend waar hij uh, wel bij vlagen goed mee kan spelen. Maar als je toch voor komt staan, de druk op kan leggen, dan gaat hij die missen. En, uh, maar ik moet niet alleen nu focussen op die backend. Ik moet ook gewoon eigenlijk naast zijn vorm beginnen om daarna naar zijn backend te komen. En dan wordt hij onzeker. Ik vind het mooi dat je al helemaal met het wisselplan bezig bent. En, uh, en eigenlijk al niet meer dan één enkel ding volgens mij. Nee, nee. Ja, maar dat, dat moet je ook niet. Kijk, uh, als je gaat spelen, dan moet je daar niet meer aan denken. En, uh, en ik heb aan het einde van de training ook nog even gekeken met glijden. Het zijn gewoon twee, drie ballen, maar ik voel helemaal niks. En, uh, ik had verwacht dat ik misschien bij bepaalde bewegingen pijn zou hebben, maar ik heb geen één keer pijn gehad. En, uh, en dat is natuurlijk uitstekend. Gisteren een nieuw album uitgebracht. Anouk To Get Her Together. Zo heet dat nieuwe album. En is meteen al platinum. En dit was uh, Killer Bee. Anouk hoorde je dus bij Zondag in Kennemerland En daarvoor deed uh, je ja, echt een heerlijke plaat. Rosé Royce. En die is natuurlijk uh, bekend van de band Rosé Royce. Had uh, wel grote hits in de jaren 70. Onder andere Car Wars, RR Express. It's uh, It Love You After. En uh, Best Love was haar, haar laatste hit die ze ooit had. En uh, dat was uit de lente van 1982. Ja, en is die twee kaartjes die kan winnen. Uh, voor... Uh... 96 Slam bij Beach Leap, Gries. Zondag 12 juni, dat is in het Pinkster Weekend. We, willen het, we, het, we willen twee kaartjes winnen. Bel naar de studio 023 573 1969. Dus bel 023 573 1969. <middels> Paul Kerouk en Don't Shed A Tear hier bij Zondag in Kennemland. Dit is ZFM Sandvoort. We gaan even verder met de volgende twee berichten. Want in het oosten van Afghanistan hebben de Taliban een overheidsgebouw bestormd. Militairen hebben het complex omsingeld. Over en weer wordt er geschoten. Na de bestorming ontstond er brand. Bij het gebouw zijn nog Taliban strijders aanwezig met bomvesten om. Militairen benaderen het terrein daarom voorzichtig. Langzaam komen ze steeds dichterbij. De Taliban zijn bezig met een nieuw offensief. Gisteren kwamen bij een aanslag in een ziekenhuis in Kabul zes mensen om het leven. En nog meer nieuws, onder andere over IJsland. IJsland heeft zijn belangrijkste vliegveld gesloten. na de uitbarsting van de grootste vulkaan van het land. De vulkaan Grimsvotten, Ik hoop dat ik het zo goed zeg. was zeven jaar geleden voor het laatst actief. Hoog in de lucht kun je de grote aswolken zien. In IJsland is de vulkaan Grimsvotten uitgebarsten. Dat is de meest actieve vulkaan van het land. Voor de zekerheid mogen er geen vliegtuigen in de buurt van IJsland komen. Vorig jaar barstte er ook al een grote vulkaan in het land uit. Door de enorme aswolken vlogen er toen dagenlang geen vliegtuigen in Europa. Miljoenen reizigers waren daar de dupe van. Het is nog niet duidelijk of dit nu weer gaat gebeuren. Dus uh, alweer een, uh, een uh, vulkaan, hè? Ja, ja. Dus, uh... een paar jaar, of, vorig jaar was het? Wanneer was het ook alweer dat het echt heel erg. Uh, uh, dat, het, dat we hier in Europa zelfs niet mochten vliegen? Ja, ja dus dat was ook... maar vorig jaar was. Het, uh, ja. Vorig jaar? In ja. ja dat, jaar misschien, want misschien toen konden we heel lang niet vliegen en er waren problemen met die aswolk. En, uh, ja. Maar ze verwachten dat het, uh, dat het nu niet meer gaat uh, gebeuren. Maar niet hopen nee. Nee, niet de <laughs>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 Make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Uh -huh. <laughs> you got it all. Curl your upper lip up and let me look around. Ride your tongue along your bottom lip and bite down. And bend your back in ask those. If I can touch Cause they're the perfect jumping off point Getting closer to your butterfly We float on by Oh, kiss me with your eyelashes tonight Oh, Eskimo, your nose real close to mine And let's move the lights and finally make it right But you don't hold, you don't fade You got everything you need, especially me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 Zap zap ba zap zap zap, zap zap da zap zap zap zap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 Jason Mraz en Butterfly. En je uh, Madcon en uh, bekken. En wist je dat de oorspronkelijke uitvoering van van bekken is van de uh, Frankie Valley in the Four Season. En een aantal jaar geleden verscheen er een uh, remix van dit nummer. En die kwam er bij de producer van Madcon terecht. En die besloot er een uh, compleet nieuwe versie van te maken. Madcon ja. dus en uh, bekken. Oké, okay. nou we gaan even door met wat nieuwtjes. Eh. Uh, en, uh, gisteren in heemsteden bij uh, station Heemstede Aardehout is een motorrijster uh, uh, ja, te val gekomen. Het gebeurde ter hoogte van het NS-station Heemstede Aardehout. Politieagenten waren snel te plaatse omdat uh, deze vanaf een ander ongeval op de waar we richting het treinst treinstation reden. Ondanks dat de vrouw uh, licht gewond raakte, is ze per opdracht naar het ziekenhuis overgebracht voor controle. Het verkeer uit wordt uh, ja, vond hier uh, weinig uh, hinder van. Uh, de politie heeft uh, tijdens een grote algemene horecaactie in Haarlem in de nacht van vrijdag op zaterdag in totaal zeven verdachten aangehouden en enkele tientallen bekeuringen uitgeschreven. De controle was onder andere gericht op het terugdringen van alcohol- en drankmisbruik onder minderjarigen en overlastgevende gedrag van uitgaanspubliek. Daarbij werd extra toezicht gehouden op de loop van de slopenroutes vanuit het centrum uh, in richting van Haarlem zuidwest, Noord en Schalkwijk. Extra controles werden uitgevoerd op de diverse horecagelegenheden en dan met name waar het om ging om geluidsoverlast en de naleving van de vergunningsvoorwaarden. De aanhoudingen werden verricht voor onder andere belediging, openbare dronkenschap en drugsgebruik door minderjarigen. De bekeuringen werden onder meer uitschreven voor alcoholmisbruik op de openbare weg, wildplassen, baldadigheid en opgeven valse naam. Aan de andere controle werkten politiemensen uit de basisteams mee, politieruiters van KLPD, medewerkers van bijzondere wetten. Medewerkers van de afdeling Milieu van de gemeente en medewerkers van de voedsel- en Warenautoriteit. Hoe wat mensen? Ja. chill. Uh, gisteren in Bloemendaal is uh, uh, een jongetje ten ernstig uh, gewond geraakt bij een val. Uh, hij, uh, was een jongen van. Het uh, uh, uh, was een jongen jongetje rond, rond twee uh, de 2 uur. Waar hij met zijn skateboard vanaf uh, uh, de boulevard naar beneden skateboarden richting het strand. Het uh, ging. Uh, Helemaal goed, totdat hij beneden kwam. Toen is hij uh, ernstig te val gekomen op het asfalt. De jongens zijn ongeveer vijf minuten buiten, uh, buiten uh, bewustzijn geweest. Uh, er is een, uh, een traumateam uit Amsterdam is overgekomen om uh, ja, uh, hulp te verlenen. En de jongens is met, uh, met uh, een, uh, een politie-escoorte naar uh, het ziekenhuis in Amsterdam opgebracht. Heftig hoor. Ja. ja? Zeker, en het was helemaal afgesloten Dus niemand kon wel kijken hè? maar ja, okay. dan trekt natuurlijk wel op, Kijk, helikopter Ja, tuurlijk ja. En als laatste overhandige single CD Parel aan de zee Vrijdag 20 mei krijgt burgemeester Niek Meijer Het nieuwste lied over Zandvoort op CD aangeboden Vanaf die datum is het nummer Tevens een maat lang gratis te downloaden als mp3 Via parel aan de zee.nl Dus www.parel aan de zee.nl En is de single onder andere te koop Bij de Music Store in de Kerkstra Het nummer Parel aan de zee is geschreven ...door Patrick van Kessel en Johnny Krijkamp Jr. De muziek werd door arrangeur um, Rick Duin... ...in samenwerking met Peter Wezenbeek... ...en beide tekstdichters uh, gemaakt. Burgemeester Niek Meijer is een groot promotor van de single. Vrijdag krijgt hij het eerste exemplaar in de strandpaviljoen Thalassa... ...overhandigd door Patrick van Kessel. De overhandiging uh, gaat gepaard met het uh, gambaatje van de gil... ...en een glaasje chardonnay. Tekst uit de refrein van het liedje. Het hapje en het uh, drankje wordt u aangeboden... Door ...door uh, Huig en Anita Molenaar van Thalassa. Iedereen is uh, van harte welkom, alleen dat kan niet meer, want het is geweest. Parel aan zee dus. En uh, het zal zondags zijn dat we hem niet gaan draaien, dus hier komt hij, Zing allemaal even mee. Parel aan zee.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 Tongetjes met een bakkie de bak baan welke <Taple> <Taple> tent zullen we gaan zitten Dirk? aan het eten. Het ritme, ritme van Zie Yo, this is Kay Lada from the rest of the hey. And right now you're in the midst of a celebration, celebration right. of life, death, and the strength of hey. our ancestors hey. Let me maybe she was demonstrating but nevertheless i was pleased I was made. my day was going great and my soul was ready. at ease until a Cooper of brothers, brothers started bugging out bugging drinking out. 40 ounce, the 40 going ounce throat. disrespecting my black queen, black queen holding their crosses and being obscene, obscene. and first i ignore them cause see i know the tight they the got type. drunk they What? got guns and What? yes they want to fight and they see a young couple having a time that's good time and good. the eagles want to test the brother's manhood. manhood. So Cause uh, of my heritage Jets. In the loud bright colors That I wear Boom. I was a target Cause uh -huh. I'm a fashion misfit. misfit In the outfit that I'm wearing Brothers, brothers dissing it uh -huh. While I stay calm And pray Leave me be But uh -huh. they squeeze The parts of my date's anatomy. anatomy Why lord your brothers Have to drill me drill Cause me. if I stop To uh -huh. hit this man I'm have to cool Take the brother out for being rude hey, And like I said before, before I was mad by I them mad It by took them. three or four hours to pull me off They of him me off But that's him. the story album Born to Run, Bruce Springsteen and 10th Avenue Freeze Out. Even een kort uh, bericht, want uh, hou je nou van dansen en hou je nou van leuke, zonnige muziek? Dan heb je in de Week van de Zee, dus dat is uh, volgende week, uh, voor deze week eigenlijk. In samenwerking met de gemeente Zandvoort en uh, Studio 118 Dance. Uh, op Mango's Beach, een spectaculaire dansmop met Luna. Je weet wel, dat is een rest van uh, Bailando, Bailando. Je kan uh, gewoon langskomen, dat is uh, even kijken, uh, 28 mei. Om uh, drie uur. Dus volgende week zaterdag om drie uur. Mango's Beach Bar. En uh, je, jullie gaan daar, als je erheen gaat, ga je een uh, heel leuk dansje doen. En dat dansje kan je nu al zien op www.facebook.com. Dus www.facebook.com. Luna Official. Of je kan even kijken op www.youtube.com En dan typ je gewoon in. Luna met dubbel uh, O Dance Mop 2011. Ja, er zijn twee kaarten die je kan winnen. Voor uh, 96 Slam. Uh, Beachclub uh, riertje zet. Daar wordt het gehouden. Het is uh, 12 uh, juni in het Pinkse Weekend. Wil je naar twee kaarten winnen? En bel naar de studio 023 53 1969. Dus bel 023 573 1969. Zometeen nieuws over onder andere de Giro en nieuws over Osman Anes. Wie dat is, blijf luisteren. Zonnige muziek nu, hier bij Zondag in Kennemerland. Dit zijn de voortabs, loco in poco Doe u allemaal even mee. We gaan hoor. Produceerd oh, is door Phil Collins. Echt? En de drums die je hoort is, uh, zijn ook van Phil Collins. Hij speelt dus met het nummer mee op zijn drums. Zo. En dit kwam uh, onder andere doordat het in de film Buster zat, waarin uh, Phil Collins de hoofdrol speelde en waar hij tevens de soundtrack voor schreef. Ook uh, het was een hit uit 1989, 25 jaar na de allerhit, uh, allereerste hit van de Four tops En dit was uh, Loco in Acapulco. Ja, we gaan even door met uh, Giro d'Italia. Steven Kruiswijk vertoorde de 14e etappe van de Giro de Italië als 12e op uh, 2,4. Uh, 40 van ritwinnaar Igor Anton. De Rabo, renner steeg vier plaatsen in het algemeen klassement en staat nu 14e. Hoe ging het vandaag? Goed geloof ik, hè? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, ja, ik wist gewoon dat uh, op die laatste klim uh, alles ging gebeuren, natuurlijk. We hadden dan uh, Bram mee in de ontsnapping, maar. Uh, ja, als je ziet uh, dat die ploegen daar uh, uh, gewoon achter gaan rijden en het uh, kort houden, dan weet je gewoon dat het uh, op de laatste klim aankomt door zo'n glan. En ik ken hem van vorig jaar en dat is gewoon een super lastige glim. Uh, ja, gewoon proberen zo, uh, zo lang mogelijk aan te klampen en dan uh, is het echt vechten tot aan de finish. Wanneer moet je loslaten? Goh, ja, dat is op zich toch al redelijk snel. Uh, ik denk uh, op 17 meter voor het einde dat... Eigenlijk gewoon die, die groep helemaal uit elkaar spat en uh, dat was het, uh, je ziet renners 50 meter voor je rijden, maar dat, dat is zo al een halve minuut. Dus uh, ja, dan rijden ik helemaal uit elkaar en uh, dan moet je gewoon uh, proberen je een beetje ritme te vinden en uh, tot bovenaan uh, zoveel mogelijk uh, te komen. Nou, dat is aardig gelukt, hè, kan je dan zeggen? Ja, ik denk het wel. Ik denk uh, dat ik op zich uh, ja, niet heel veel tijd verlies en uh, dat ik gewoon weer tussen de goede mannen uh, finish en daar uh, ja, kan ik wel tevreden over zijn. Dat mag je zeggen. Uh bijkomend effect is dat je, dat je ook nog vier plaatsen stijgt in het klassement. Je, je staat nu veertiende, prima toch? Ja, zeker. Dus uh, ja, dat is wel iets om uh, nog voor te rijden nu en uh, in de gaten houden. En morgen is nog een hele lastige dag. En, uh, ik hoop dat ik er dan gewoon weer tot het einde bij zit. En uh, wie weet, kan ik nog wel stijgen. Leven Kruiswijk, dus. En ook uh, tot vijf kilometer voor de streep ging Bram Tankink aan de leiding in de 14e etappe van de Giro d'Italia. En, en toen flitsen de rasklimmers hem voorbij. Tankink vinden uiteindelijk als 32e op ruim vijf minuten van ritwinnaar Igor Anton. Toppen zorgde zijn avond om een onvergetelijke dag, vertelt hij aan Hancock. Ja, Bram, vertel jou, jouw verhaal van vandaag. Um, ja. In het begin. Uh... Uh, kom ik met drie man uh, vooruit eigenlijk? Ik, de eerste, in de eerste instantie waren we met, met, met ja, een hele grote groep en er werd heel hard gereden. En ik denk nou, ik ga het eens een keer proberen eens doortrekken en kijken wat er overblijft. En, uh, en ik kijk achterom, zit er één man in mijn wiel. En volgens komt er nog eentje aansluiten. Ja, dat was een beetje jammer eigenlijk. Uh, maar voor de rest, en daarna hebben we een hele leuke dag gehad. en uh, we, gewoon, we hebben er wel echt voor gereden. En uh, ja goed, hier zit op een gegeven moment in zo'n situatie en daar moet je er gewoon voor gaan. En, uh, toen ze zeiden dat ze de koers gingen inkorten, toen dacht ik van, hé... Hey. Maar <laughs> ik had gehoopt dat ze dan de finish aan de voet zouden leggen. Maar ja, goed, uh, goh, die slotklim, dat is echt uh, zo verstrekenend Maar Heb je serieus gedacht? Want inderdaad, hè, op een gegeven moment komt dan het bericht van, uh, die koers wordt nogmaals ingekort. Ja, dan ga je toch denken. Je, je, je zit met je voorsprong die je nog hebt. Je gaat toch rekenen. Ja, klopt, want ze uh, dus reden de hele tijd op tien minuten. En op een gegeven moment zegt ze van, uh, goh, de, bij de laatste, bovenop de laatste, een van de laatste klimmen, hoorde ik nog iets van 9 minuten. En, uh, en, en het volgende bericht kwam, de koers wordt ingekort. Dus ik denk, hé, hey, negen minuten, nog 15 kilometer, 10 kilometer slotklimmen, een minuut per kilometer, met een beetje extra moraal. Hè? <laughs> ik kan er wel misschien net voor blijven. Maar toen kwam ik aan de voet van de klim, en toen word ik vijf minuten. Toen dacht ik, ja, dit wordt een heel lastig verhaal. Nou, dan kom je nog zelfs even alleen aan al kop te rijden. Ja, ja die uh, Brambila, zeg maar, mijn uh, halve naam genoemd, die, uh, die en uh, maar die viel ook heel erg hard stil. En ik denk, ik moet gewoon mijn eigen tempo rijden. En, uh, ja, toen... Ja, kwam ik kwam ik alleen op kop te leren. Geef wel even moraal. Even zo, even. Maar een kilometer later viel ik zo verschrikkelijk stil. Toen kwam ze wel heel hard voorbij hoor. Dan zie je ineens een rolstruif voorbij komen. Hè. Je, je probeert er nog aan te hangen. Hè? Eventjes. Ja, eventjes, ja, maar er was net even een soort vlak bochtje, zo Ik denk, ah, nu kan ik even. Misschien komt er weer in een bepaald ritme. Maar en... nou, nee, het was. Uh, ja, de je een stuk harder natuurlijk. Plus, ja, je hebt de hele dag op kop gereden. Dan zit je al een beetje. Uh, met je nekje af. En uh, goed, uh, ja. Het was, was gewoon een einde verhaal. En dat weet je dan ook. Maar uh, ja, eigenlijk toch een hele mooie dag gehad. En uh, goed, ja, net ik zeg, je hoopt. Hey, je hebt altijd, op het moment dat je vooruit rijdt, heb je altijd de hoop. En, en het idee van, misschien gaat dit lukken. En ik moet, achter, ik moet achteraf zeggen, of, of, vooraf zei ik... Ik zei nog in de communicatie bij de staat. De jongens, heeft vandaag geen zin in mijn ontsnapping te gaan. Want ik heb een man van de saxobank gesproken. En uh, die gaan het controleren vandaag voor de ritwinst. Ja, en wie gaat dan vooruit rijden Bram brandtanking? Ja, het is doe natuurlijk nergens op. Maar. Maar goed, ik zei ook, ik kan mijn betere bedere dag kunnen kiezen om vooruit te rijden. Maar er komen nog dagen. Applaus voor Bram Tanking. Wat een held, hè? <applaus> mooi hoor, wat hij dan zegt. Mooie gasten. Ja, mooi. It made me feel so good inside. I always wanted like a girl I just like you. Such a pure dude. Pretty young man. Where did you come from, Bram? Away